11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Bij opname voor een nieuw reality-programma van RTL is het medisch beroepsgeheim geschonden. Dat zeiden een hoogleraar medisch rechten en een medisch ethicus in Nieuwsuur. TV-producent iWorks maakte voor het programma opname op de afdeling spoedeisende hulp van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Volgens het ziekenhuis wordt in principe vooraf om toestemming gevraagd voor het opnemen van behandelingen en gesprekken met patiënten iWorks filmde onder meer zonder toestemming... een vertrouwelijk gesprek met een kinderarts. Het ziekenhuis bood het nieuwsuur voor het enige geval excuses aan... maar zegt dat er verder geen regels zijn overtreden. Onderzoekers hebben een technische fout ontdekt in het experiment... waarmee werd gemeten dat deeltjes sneller dan het licht gingen. In september maakte CERN in Geneve bekend dat neutrino's naar L'Aquila waren gestuurd... in een tempo van 60 nanoseconden sneller dan het licht. Wetenschappers wereldwijd konden dat nauwelijks geloven... omdat daarmee de relativiteitstheorie van Albert Einstein onderuit werd gehaald. De woordvoerder van CERN maakte vandaag bekend dat wetenschappers een fout hebben ontdekt... in het GPS-systeem dat de aankomst van de deeltjes registreert. CERN zal het neutrino-experiment later dit jaar herhalen. Het duurt mogelijk langer dan tot eind van de week... voordat meer duidelijk wordt over de toestand van Prins Friso, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. De RVD zegt nu dat de artsen mededelingen doen over de prognose zodra ze daartoe in staat zijn. Dat is op dit moment nog niet het geval. Volgens de RVD kan het stellen van een prognose langer duren dan in Nederland, omdat Oostenrijk met een ander medisch protocol werkt. Vanavond kreeg de prins bezoek van prinses Mabel, prins Willem-Alexander en Maxima. Voor Maxima was het haar eerste bezoek aan het ziekenhuis. Het aantal gewonden door het treinongeluk in Argentinië... ligt hoger dan vanmiddag werd gemeld. Er zijn er meer dan 600. Bij het ongeluk kwamen 49 mensen om. Het was het eerste treinongeluk in 30 jaar in Argentinië. De trein botste in een station in Buenos Aires op een stootblok. Waarschijnlijk door een kapotte rem. Volgens de vakbonden is, Argentinië, is een Argentinië reizen via het spoor levensgevaarlijk. Er zou nauwelijks geld aan onderhoud worden besteed. en De trein zou al 50 jaar oud zijn. Er komt definitief geen totaal nieuw ijsstadion Tiaf. De gemeente Heerenveen en gedeputeerde staten van Friesland... wilden nieuwbouw naast het Abelentstra stadion. Maar provinciale staten hebben dat tegengehouden. Het nieuwe Tiaf zou 100 miljoen euro kosten. De provincie zou ervan 40 miljoen voor zijn rekening nemen. Provinciale staten vinden 40 miljoen te veel. En vragen zich ook af of een ijsstadion van 100 miljoen wel rendabel is. De meerderheid wil een mix van nieuwbouw en renovatie van het bestaande stadion. Die variant kost Friesland 20 miljoen euro. De meeste declaraties van bestuurders van provincies en gemeenten... worden niet openbaar gemaakt, blijkt uit onderzoek van RTL. Pas nadat de gegevens waren opgevraagd, kwamen ze alsnog naar buiten. De bestuurders zouden vaak trucs gebruiken om hun onkosten onvindbaar te maken. Bijvoorbeeld door een etentje te laten declareren door een ambtenaar die er ook bij was. In 2009 deed RTL een soort onderzoek. Daarna ontstond discussie over de aard en de hoogte van de declaraties... De toenmalige minister De Horst van Binnenlandse Zaken stelde toen voor... om alle declaraties van bestuurders op internet te zetten. Dat gebeurt dus niet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt dat er ook provincies en gemeenten zijn... die de declaraties wel online zetten. De Amsterdamse PvdA-wethouder Ascher gaat pas volgend jaar zomer nadenken... over zijn politieke toekomst. Ascher wordt vaak genoemd als nieuwe partijleider van de PvdA. Maar bij de Amsterdamse stadszender AT5 benadrukte hij dat hij zijn werk in Amsterdam wil afmaken en dat hij zijn kiezers trouw blijft. Dat Job Cohen voortijdig is gestopt noemde Asje jammer voor Cohen en jammer voor Nederland. Astronomen hebben bevestigd dat een planeet die in 2009 werd ontdekt vooral uit water bestaat. Dat is duidelijk geworden door waarnemingen van de ruimtetelescoop Hubble. Het gaat om de planeet die de naam GJ 1214b heeft gekregen. De waterplaneet is een vierde type hemellichaam... Er zijn al planeten die voornamelijk bestaan uit steen, gas en ijs. De planeet is 40 lichtjaren van de aarde verwijderd. Hij is 2,7 keer zo groot en 7 maal zo zwaar als de aarde. Franse feministen hebben een overwinning geboekt... in hun strijd tegen het woord mademoiselle. De overheid laat die aanduiding van een niet-getrouwde vrouw... schrappen uit alle officiële brieven en formulieren van de overheid. De Franse premier François Fillon heeft daar opdracht voor gegeven.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 En dat is goed om te weten als u dat weekend ergens heen gaat met moeder de vrouw. Dus uh, nou, kijk even op vananabeter.nl en zet het even in uw agenda. Door een betere doorstroming komen we verder. Op 2, 3 en 4 maart organiseert de KNSB de Ascent ISU World Cup. In 10 strijden de beste schaatsers van de wereld om prestigieuze titels. Support jouw schaatshelden naar de winst.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 Alom heerst somberheid over de woningmarkt. Niet alleen de hypotheekrente aftrekbaar zorgen, ook de bouw zit in het slop. En ook dat is bijzonder vervelend, want dat is nou juist de plek waar de woningbouw het hardst nodig is. Goedenavond, welkom bij het Oog op Woensdag. De eerste slag is aan Martijn van Dam. Hij hoefde minder lang na te denken dan Diederik Samsom... om zich kandidaat te stellen om Job Cohen op te volgen. In zijn ronde langs de media doet hij straks ook het oog aan. Een film over de val van Constantinopel is ongekend populair in Turkije... en ook in ons land is de film op weg de best bezochte Turkse film aller tijden te worden. Straks een gesprek over de aantrekkingskracht van het Ottomaanse Rijk... Een kamerdelegatie bezocht Tunesië om te kijken... wat er terecht is gekomen van de jasmijnrevolutie. Om 5:12 voor probeert kok Pierre Wind ons uit te leggen... Waarom, zoete, waarom in zoete drop minder zout zit dan in zoute drop. Zoals we al de hele dag op het NOS-journaal horen. En de band, band Mos komt hier een aantal nummers zingen... van haar nieuwste cd, Ornaments. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 22 februari. 22 economen trokken de aandacht in het nieuws. Met z'n allen hielden ze een pleidooi om de hypotheekrenteaftrek... geleidelijk af te bouwen. Door het bundelen van hun krachten hopen ze eindelijk wat beweging te krijgen... in de discussie over het H-woord. Dat we schulden niet meer moeten stimuleren, dat is helder voor alle economen. En hoe eerder we die conclusie trekken, hoe sneller we er ook weer bovenop zijn. Dan dat andere grote probleem voor huizenbezitters, de WOZ-waarde. Die blijkt in sommige plaatsen nog steeds te stijgen. In 33 gemeenten is die WOZ-waarde gelijk gebleven of zelfs iets gestegen. Gelijk bijvoorbeeld in de stad Utrecht, licht gestegen in Amsterdam. En dat is vrij zuur, zeker als je het niet had verwacht. Dus een verhoging van 29.000 euro. En daar schrok ik wel een beetje van. Het ergste treinongeluk in Argentinië in 30 jaar. Zeker 49 mensen zijn omgekomen op een station in Buenos Aires. Door een kapotte rem zou de trein op een stootblok zijn geknald. Veel reizigers zijn er slecht aan toe. Amputados, traumatismos varios, parocardiorespiratorios. lichaamsdelen werden afgerukt en een paar slachtoffers overleden aan hartzielstand. Sommige reizigers zaten nog urenlang gewond op het station, vertelt deze journalist. Zaten nou, een beetje doelloos op straat om zich heen te kijken. Sommigen naar mijn idee echt in een toestand van shock. Ook slachtoffers in de Syrische stad Homs. Bij een aanslag op een klein perscentrum werden twee journalisten gedood. Het gaat om een Franse fotograaf en een Amerikaanse journaliste. Die laatste, een ervaren oorlogsverslaggeefster Mary Colvin... zei onlangs nog dat Homs helemaal belegerd is. Er zijn 28.000 mensen in Homs waar ik ben besieged... Mary Colvin zag het als haar taak onrecht aan de kaak te stellen, vertelt een goede vriend. Het zou u vast niet zijn ontgaan. De eerste twee kandidaten voor het leiderschap bij de PvdA hebben zich gemeld. Het mediaoffensief is begonnen voor Diederik Samson en Martijn van Dam. Matthijs van Nieuwkerk vatte in de wereld door... de lastige taak voor beide heren even samen. De eerste die zegt, ja, ik wil de leider van de Partij van de Arbeid worden. Ja, ik wil samen met voorzitter Spekman de sociaal-democratie voor Nederland redden. Nee, ik ben niet bang voor de hoon van Geert Wilders, enzovoort, enzovoort. Het scherpe debat, dat was niet de beste eigenschap van Job Cohen. Kan Van Dam de discussies met bijvoorbeeld de PVV wel aan? Sorry, maar dat is uh, niet het moeilijkste in de Tweede Kamer. Oh, echt? Het ene debat na het andere gaat met de PVV'ers, kom maar op. Samsung heeft weer zijn eigen ideeën voor zijn partij gevat in een one-liner. Ik kies ervoor om onverkort te blijven staan voor de publieke zaak. Maar niet altijd voor de instituties die daarbij horen. De Amerikaanse president Obama was voor de tweede keer zingend op televisie te bewonderen. Kennelijk scoort dat goed tijdens de campagne. Aan de Franse president Sarkozy, die binnenkort ook campagne gaat voeren, de vraag of hij dat ook kan. Of is er toch een cultuurverschil tussen Amerika en Frankrijk? Het is niet een kwestie van Amerikaan of Français. Het is dat hij goed chanteert. Ik chanteer mal. Dat is de verschil. Sarkozy kan gewoon niet zo goed zingen. Maar de Amerikaanse president wel. Heel mooi vond Sarkozy Obama's optreden samen met legende B.B. King. Vooruit. Nog één keertje dan. Kom on! was nieuws vandaag op radio en tv. En de kranten van morgen werden reeds doorgenomen door Freddy Fontein. De pers schrijft dat zorgverzekeraar CZ voor de negen meest voorkomende behandelingen bij sommige ziekenhuizen bewust te weinig plaats inkoopt. Bijvoorbeeld voor knie- en staaroperaties. Doordat er te weinig plaats is in die ziekenhuizen, ontstaan wachtlijsten. Als patiënten CZ daarover bellen, stelt het bedrijf de patiënt voor... naar een ander ziekenhuis te gaan dan de patiënt zelf heeft uitgekozen. En in dat andere ziekenhuis, dat die operatie vaker uitvoert... gebeurt dat efficiënter en dus goedkoper, aldus CZ. De dreigende massale pensioenkortingen zullen volgens de Telegraaf veroorzaken... dat de inkomensverschillen tussen 65-plussers kleiner worden... Gepensioneerden met een hoger aanvullend pensioen worden veel harder geraakt dan ouderen die maar een bescheiden uitkering ontvangen. Dat blijkt uit koopkrachtberekeningen van de vakcentrale MHP. Afgelopen maandag voorspelde toezichthouder de Nederlandse Bank dat mogelijk 103 pensioenfondsen in 2013 moeten korten op de aanvullende pensioenen. Bijna de helft van de Belgen heeft ooit zwart gewerkt. Bij meer dan een derde van de Belgische huizen verkopen is een som onder tafel betaald. 40 van de Belgische erfgenamen geeft zijn erfenis niet eerlijk aan. En meer dan twee derde laat wel eens schilderwerk of zoiets uitvoeren zonder factuur. De Volkskrant schrijft over het boek Iedereen doet het dat vorige week in België is verschenen over belastingontduiking en zwartwerk. Daarin komt hoogleraar fiscaalrecht Michael Maus met deze cijfers. Het aantal basisschoolleerlingen holt in het hele land achteruit. Het Nederlandse Dagblad schrijft dat het de komende drie jaar met bijna 70.000 daalt. Dat maakt de Algemene Onderwijsbond berekend op basis van prognoses van de jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In bijna de helft van de gemeente is er met een daling van 10% sprake van zware krimp. En de gevolgen van die krimp zijn groot. Door de daling van het leerlingenaantal krijgt het primair onderwijs 300 miljoen euro minder van het Rijk. Schrijft het Nederlands Dagblad. En daardoor dreigen 4500 leerkrachten hun baan te verliezen, stelt de AOB. In Rotterdam lanceerde vandaag een wethouder het plan dat leraren in het voortgezet onderwijs. en het middelbaar beroepsonderwijs. een taaltoets moeten doen. PVV-Kamerlid Harm Beertema vindt nu dat alle leraren zo'n test moeten ondergaan. Als de docenten de test niet halen, moeten ze verplicht bijscholen. Het staat in spits. En het Nederlands Dagblad schrijft dat religieuze groeperingen in Amerika... de Amerikaanse presidentkandidaten oproepen om zich te onthouden... van het gebruik van de religie in hun verkiezingscampagne. Ze zijn bang dat de kandidaten daarmee verdeeldheid veroorzaken. De presidentskandidaten hebben wel de vrijheid om hun geloof uit te leggen... vinden de organisaties. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En inmiddels zijn hier vier heren komen zitten in de studio en uh, die vormen samen de band Mos. Zij gaan, dat had ik u al beloofd, een aantal nummers zingen... van de nieuwste cd Ornaments. En het eerste nummer is What You Want. was dat en nu hoort ze nog twee keer vanavond. Hij was de eerste van de twee PvdA-Kamerleden die zich vandaag melden als kandidaat partijleider Martijn van Dam, goedenavond. Goedenavond. Ja, van u hoorden we vanochtend al dat u zich kandidaat wilde stellen, om zes uur werd bekend dat Diederik Samson het ook wilde worden, wist ja. u het van elkaar? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, we kennen elkaar goed. Ja, <laughs> dus... u zijn bevriend toch? Ja. Uh, ja, zo, zoals collega's bevriend zijn, zeg maar we komen niet uh, bij elkaar over de vloer. Maar, okay. uh, ja. Ja. U heeft vrij snel besloten dat u de fractie wil gaan leiden. Uh, had u die ambitie al langer? Um, nou, ik ben al langer bezig met het voeren van een uh, debat over de inhoudelijke koers van de PvdA. En, uh, dat doe ik, heb ik veel intern gedaan de afgelopen tijd. Ik zou dat ook in de stijgers gaan zetten. Uh, was eigenlijk de afspraak. Um, en ik dacht, ja, dit is dan het moment om dat extern te gaan doen. Dit is het moment om um, te gaan proberen om een nieuwe PvdA te vormen, om een beweging op gang te brengen van onderop. Ik hoop een hoop jonge mensen, uh, ook te enthousiasmeren, die volgens mij echt snakken naar een partij die iets links van het midden staat en die sociaal is en progressief, maar die vooral weer hoop biedt dat uh, de dag van morgen beter kan worden dan de dag van vandaag. Ik kom zoveel <lacht> mensen tegen die somber geworden zijn door de politiek. Ja, u hebt het al zo vaak oh, gehoord uh, verteld vandaag dat het er zo uitkomt, hè? Nou ja, dit is gewoon het verhaal wat bij mij van binnen zit. Dat hoort er ook zo uit te komen. <laughs> ja, dat, dat ja, ja, ja. Ik op wil. Maar ja. ik wou het toch even hebben over uw ambitie om leiding te geven aan die discussie. Dat is nog wel wat anders dan, dan dat je gewoon meedoet aan een inhoudelijke discussie binnen de partij. Ja, klopt Maar als je, als je een bepaalde kant uit wil, uh, dan moet je ook... ...vind ik het lef hebben om je nek uit te steken. Ja. Dus dat heb ik, dat heb ik gedaan. Um, wetende dat ik... Um, vergeleken met... Uh, ...nou ja, ook Diederik, maar misschien dat er ook nog andere mensen zich melden... Um, um, ...dat ik minder naamsbekendheid heb enzovoorts. Dus dat het... Uh, ...om het echt te winnen een hele moeilijke uh, strijd zal worden. Maar uh, hm. ik wil juist ook graag dat, dat debat op gang brengen... ...als er genoeg mensen enthousiast over worden... Um, dan is het gelukt. Ja, <laughs> en dan, ja, ja en dan... zo zal het, ja. <laughs> het wel zijn. Ja. Uh, ja. Uh, uh, gisteren uh, hoorde u nog aarzelen, maar u hebt toen wel gisteren al meteen een filmpje opgenomen waarin u uw kandidatuur aankondigde, hè? Ja, ik heb er gisteren ja. uh, eigenlijk gedurende <laughs> nee, de dag... Dat was een beetje spel misschien. Nee, kijk, het, weet je wat het is met zo'n beslissing? Die moet je gewoon... Um, die, daar ben je mee bezig. En je denkt, ik ga het doen, ik ga het doen. En op het laatste moment, gisteravond, hebben we mijn vriendin en ik elkaar gewoon nog een keer aangekeken. En gezegd: Gaan we het echt doen? Uh, uh, wat het betekent voor haar natuurlijk ook veel. Um, en toen hebben we gezegd: Ja, we gaan het echt doen. Dus we hadden eigenlijk alles klaar. We hadden het filmpje had ik middag gemaakt. En het stond klaar. En ik heb het te laten zien. <laughs> en gezegd: Nou, <lacht> lijkt het je nog steeds een goed idee? Ja, doen. Oké. Okay. Ja, u zegt: ja. We gaan het echt doen. Het wordt een duoleiderschap, begrijp ik hieruit. Nee, oh, nee. maar we, ja, de. Eigenlijk is dat natuurlijk de realiteit, is dat, als, eh, dat je hier samen achter moet staan. En dan, ja. kun, je, dan kun je daar, wat als je weet wat, wat voor wervelwind ik vandaag al in terechtgekomen ben. <laughs> dan, nou, dat is, dat is waarschijnlijk het begin van wat je overkomt als je eh, echt de, de campagne moet voeren voor de, voor de landelijke verkiezingen. Um, dus ja, dat, dat is iets, als je dat niet... Uh, niet samen weet waar je aan begint, dan, uh, dan trek je het gewoon niet, volgens mij. Ja, want voor de goede orde, u hebt het nu over de landelijke verkiezingen... u ja. wilt nu fractieleider worden, ja. maar u wilt dus ook partijleider worden en lijsttrekker. D dat partijleiderschap hoort er nu meteen bij... Uh, en dat is ook precies volgens mij wat nodig is okay. voor de partij. Is dat, kijk ja, je moet de fractie leiden, maar er is bij ons wel meer nodig, vind ik. Want de, de partij zelf moet um, vernieuwen en zal zijn verhaal moeten aanpassen aan de veranderende samenleving. Yeah. En ja, daarvoor moet je dus ook nu de partij gaan leiden. En dan heb je, ik, zeg, ik hoop een paar maanden dat het kabinet dan valt, dat je dan verkiezingen krijgt. Maar anders heb je misschien twee jaar uh, om om die beweging ook echt op gang te brengen. Ja, en als mensen dan nog steeds enthousiast zijn... Ja, tuurlijk moet je dan ook door willen. Maar het is natuurlijk, nu is het voor nou, een jaar of twee uh, uh, hooguit. Ja. Um, maar ik had even de indruk namelijk dat Spekman eigenlijk uh, de virtuele partijleider was. Want die procedure die nu gekozen is om de leden de fractieleider te laten kiezen... die komt uit de koken van Spekman, hè? Ja, ja, ja, ja. en nee, hij heeft het meteen, uh, meteen dat besluit um, genomen. Ja, dan... en waarom kiest de fractie de eigen, haar eigen voorzitter eigenlijk niet? Um, misschien ook wel juist omdat er meer nodig is. Omdat dit uh, degene die nu de fractievoorzitter wordt en de partij moet leiden... de komende tijd totdat de volgende verkiezingen zijn in elk geval... Uh, die moet ook echt iets met die partij gaan doen. Wat ik, uh, wat ik net ook al zei, ik vind echt er moet echt gebouwd worden aan een nieuwe PvdA... die ook een nieuwe generatie ook aanspreekt. Maar ook er zijn miljoenen mensen die ooit PvdA hebben gestemd... die dat vertrouwen zijn kwijtgeraakt. Dat vertrouwen moet je weer teruggeven en dat kan ook... Ja, maar, maar dus de kiezer gaat toch niet over de fractieleider? 30 nee, maar goed, het gaat nu even over de fractieleider. Ja. En straks wordt dan weer nog natuurlijk, want zo gaat het altijd bij verkiezingen, officieel de lijsttrekker uh, uh, vastgesteld. En dat, gaat dan, dat kan je dan altijd via de leden doen. Ja, ja nee, dat klopt. Dus waarom dat, nu uh, in één keer? Uh, nee, nou, precies om ik net omdat je, je hebt een breder mandaat nodig... als je ook met die partijen aan de slag uh, wil. Ja. Is, uh, is dus het wel je, zo handig? Je want meer voor elkaar krijgen. Ja. Nou, Oké, okay, maar het lijkt me zo onhandig. Het lijkt me nu dat de PvdA nu, uh, laten we zeggen, beter eensgezindheid kan uitstralen. En wat er nu gaat gebeuren, is dat Kamerleden zich gaan profileren op hun verschillen. Ja, nee, dat klopt. Dus dat, dat is niet zo handig, toch? Nee, de, u heeft daar helemaal nee. gelijk. Dat is het onhandige van, uh, van zo'n campagne. Um, en tegelijkertijd, kijk, dat is sowieso in dit tijdperk, uh, is als je een debatpartij bent en graag wil zijn, is sowieso onhandig. Um, want ja dan um, um, en dan ga je met elkaar de discussie aan, maar wij zijn altijd een debatpartij geweest, omdat we geloven dat in het botsen van meningen en botsen van ideeën daar komt uiteindelijk het beste verhaal uit naar voren. Ja, daarom staat u ook op 14 zetels nu in de peilingen. Ja, dat is uh, mag ik wat zeggen een wel cynische opmerking. Ja, nee, <laughs> maar, maar goed, dat, nee, dat is, is natuurlijk zo. Knappe, maar kijk, als je niet meer gelooft in dat je Kijk, dat kan. Hè. Misschien heeft u gelijk. Dat je zegt, een debatpartij kan niet meer in dit tijdperk. Dat zou kunnen. Ik zou dat heel jammer vinden. Um, want je ziet natuurlijk welke partijen staan uh, hoog in de peiling. En dat zijn partijen die heel strak van bovenaf geleid worden... waar helemaal geen debat in mag plaatsvinden. Of, uh, nou, bij de dat, de VVD, is, dat geldt, dat dat geldt dat niet voor de VVD. VVD dat geldt toch niet voor de VVD, wat u nu zegt? Nou, ik geloof dat ik heel veel prominente VVD'ers zich de afgelopen tijd heb horen uitspreken dat, uh, dat er geen debat meer is in de partij. Hm. Uh, dus ik denk dat ze daar ook uh, de teugels behoorlijk hebben aangetrokken. En dat is, en dat is misschien in dit mediatijdperk heel verstandig. Want op het moment dat je discussie hebt met elkaar wordt het meteen neergezet als interne verdeeldheid. Maar waarom is het interne verdeeldheid als, hè, wij ze allemaal als mensen de politiek ingestapt met ons eigen idee daarbij en onze eigen verhalen daarbij en... Daar inspireer je mensen mee. En waarom, waarom mag je die verschillen tussen die mensen niet zien? Want uiteindelijk delen we de idealen. Maar er hoort soms net een iets andere aanpak bij van, uh, um, uh, van de problemen die er vandaag in de samenleving zijn. Ja. En ik vind dat je dat best mag zien. En laat het maar gebeuren. En laat mensen ook maar zeggen, nou, ik word eigenlijk het meest enthousiast van dit verhaal. Okay. Uh, en scha je daarachter. Dus dat gaat u in feite hetzelfde doen als Job Cohen. Wat gaat u anders doen? Um... Weet u wat ik uh, het vervelend vind aan die vraag? Omdat als u zegt wat gaat u anders doen dan Cohen, dan vraagt u mij ook meteen om te zeggen, hè, om met hem het verschil uh, aan te geven. Kijk, hij heeft zich... Politiek is een hard vak. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar ik vind dat er de laatste paar dagen wel te veel harde dingen. Um, um, uh, over mensen zeggen, gezegd en zeker ook over Job. Ja. Um, kijk, ik ga het op mijn manier doen. Job deed het op zijn manier, heeft zijn uiterste best gedaan... en is tot de conclusie gekomen het is niet gelukt Ik ga het op mijn manier doen. Ik heb daar mijn eigen verhaal en mijn eigen stijl bij. En er, een, er is natuurlijk één belangrijk verschil. Um, en dat is dat we van een heel verschillende generatie zijn... waardoor we ook op een heel andere manier in het leven staan. Daar hebben we het um, ook wel eens over gehad. Um, Beschrijf je dat eens, dus, die, die andere manier van in het leven staan? Nou, ik denk dat er... Dat heeft er ook mee te maken met wat er veranderd is in, uh, in Nederland. Um, hij, um, de generatie van mijn ouders, dat was ook de generatie zeg maar, waar, waar uh, Job ook toe behoort. Uh, dat was eigenlijk de eerste generatie die zijn sociale klasse doorbrak. En die gestreden heeft ook voor zijn eigen vrijheid. Om gewoon je eigen leven in te kunnen richten. Uh, dus daar is een hele grote verandering op gang gekomen. Mijn generatie is de generatie die daar enorm voor geprofiteerd heeft. Dus we hebben alle kansen gekregen, alle mogelijkheden... Um, en we willen ook die mogelijkheid om die macht over ons eigen leven in eigen hand te nemen. En wij zien juist dat door veranderingen die de afgelopen twintig jaar hebben plaatsgevonden in de samenleving... Hè, de enorme uh, schaalvergroting bijvoorbeeld van bedrijfsleven, maar ook van allerlei publieke instanties... Mm -hmm. mensen eigenlijk veel minder greep op hun leven hebben... Uh, omdat ze tegenover hele grote anonieme machten staan. En ik vind dat de sociaaldemocratie van de 21ste eeuw moet juist ook aan... Deze generatie weer nieuwe instrumenten in handen geven, waardoor je juist weer machtiger wordt. En eigen dat verantwoordelijkheid neemt. Dat is dan uiteindelijk de bedoeling. Um, nou ja, is, soms zou ik denken, konden mensen dat maar. Okay. Um, Want je hebt stel je bent werknemer um, en je werkt bij een groot bedrijf. Um, en veel van die grote bedrijven tegenwoordig worden gestuurd door onzichtbare financiële machten die erachter zitten. Die echt om een, uh, een procentje meer winst. Um, een bedrijf totaal reorganiseren, of ze, uh, ze laden het vol met schulden, omdat de belasting technisch nou eenmaal aantrekkelijker is, waardoor zo'n bedrijf echt uh, op zijn kop gezet wordt. Dat geeft mensen dus, dat maakt mensen, um, uh, geeft mensen enorm veel onzekerheid over hun eigen leven, mm -hmm. over hun eigen uh, toekomstperspectief. Um, en dat, als je dan het antwoord krijgt van rechtspartijen, is je eigen verantwoordelijkheid. Yeah. Um, daar heb je niet zoveel aan. Nee. Want je kunt, er helemaal, je kunt daar zelf helemaal geen invloed op uitoefenen. En wat ik denk dat heel veel mensen willen, is een politiek die daar wel weer invloed op gaat uitoefenen. Die daar gaat, gaat zeggen: Dit soort scheefgroei in ons systeem accepteren we niet meer. Nee. En daar gaan we iets aan doen. Dat kunnen we ook makkelijk. Want het kan allemaal. Juist doordat de politiek de afgelopen twintig jaar uh, wetten heeft gemaakt, een belastingstelsel heeft gemaakt. dat dit alleen maar faciliteert en ondersteunt. Goed. in plaats van dit bestrijdt. Meneer Van Dam, we zullen er nog uitgebreid over komen te spreken... als u inderdaad door de leden gekozen ja. wordt uh, op, uh, op uw ideeën en op uw programma. Hartelijk dank ja, in ieder geval. Ja. Zover. En okay, succes. Dat was Martijn Van Dam, een van de tot nu toe twee bekende kandidaten... die Job Cohen willen gaan opvolgen. De andere is Diederik Samsom. En uh, die hoort u vast ook nog wel de komende tijd. Um, Mos zit hier nog steeds, met z'n vieren. Heel stil te zijn, want <laughs> met al hun instrumenten. En, uh, maar nu mogen ze weer zingen. En zij gaan zingen, give your love to the ones you love. was dat. Murat Bey öldü, U hoorde een deel van de trailer van Fetig, 1453. De Turkse spektakelfilm die zowel in Turkije als in Nederland ongekend populair is. Het is een historisch epos over de verovering van Constantinopel... door de Ottomaanse Turken, onder leiding van Sultan Mehmed II. Correspondent Bram Vermeulen bezocht de film in Turkije... en PvdA-raadslid in Berg-op-Zoom Sahin Ergeç bezocht de film in Nederland. En beide heb ik nu contact mee, Bram. Wat vond je van die film? Wat heb je gezien? Veel bloed, Clary, heel veel bloed. <laughs> veel rondvliegende armen en benen en spieren in hoofden en borsten. En ik dacht, dit heb ik al eens vaker gezien in Troy of uh, die, die nog bloederige film 300, die, die je misschien nog wel erin had of The Lord of the Rings. Dat deed me heel erg aan denken, maar het toneel was deze keer ja, mijn stad, Istanbul. Ja, ja. En meneer uh, Gets, uh, uh, vond u het een mooie film? Ja, een ontzettend spectaculaire film. En ja. ik heb op ja, heel wat dingetjes gelet, hè. Want we hebben de afgelopen paar maanden heel veel gezien van de making of, hè. Hoe, hoe is de film gemaakt? Ja, en natuurlijk ook heel erg op inhoud gelet. Dus al met al een ontzettend spectaculaire film. Ja, maar je moet dus ook wel tegen bloed en geweld kunnen, begrijp ik, ja, uit de ik woorden van Bram. Ik, ja, ik baam 100 wat uh, meneer Van Meulen zegt. Het is een... Uh, ja, daar komt nogal wat, wat bloed uh, in het spel, inderdaad. Oké. Okay. Ja, ja. Nou goed, de, de, de, nou, dan is hij dus alweer geen film voor mij eerlijk gezegd. Eerlijk gezegd. Uh, Bram, is die film uh, uh, alleen maar zo, uh, zo populair omdat hij zo spectaculair is en omdat hij zo bloedig is of zit er meer achter? Nou kijk, in, in, in, in eerste instantie is het natuurlijk vooral een geweldig spannend verhaal. Hè? Het beleg van Constantinopel door uh, de Ottomaanse legers van uh, Sultan Mehmed II. He, die begint op uh, 24 mei 1453, de verduistering van de maan. De maan is het symbool van Constantinopel. En dan vier dagen later trekt er een dichte mist rond die stad. En als die mist dan wegtrekt, dan staat de stad in brand en wordt die ingenomen. Dat is een waanzinnig spannend verhaal. De, de littekens van die strijd kun je nog steeds overal vinden in Istanbul. En 1453 is voor de Turk ja, het, het, het enige jaartal wat ze erkennen... samen met 1923 de stichting van de moderne republiek Turkije. Dus een jaartal waar en... Uh, van alles over wil weten en nu voor het eerst ook kan zien. Ja, maar goed, de moderne uh, uh, Republiek Turkije, dat was Atatürk, toch? Ja. We, en dit is natuurlijk um, um, waar hij zich tegen afzetten. Ja, en, en dat maakt uh, deze film iets meer dan alleen maar een spektakelfilm, denk ik. Want je zou het uh, zelfs een, uh, een vlaag van neo... Uh, ...Ottomania kunnen noemen. Uh, uh, want, want dat is er ook. Uh, uh, als je weet dat uh, nog maar een jaar geleden hier een, uh, een televisiesoap is gelanceerd... ...die over de tiende sultan ging van het Ottomaanse Rijk. De, de man die de troepen tot aan de poorten van Wenen wist te brengen. En, een soap die ongelooflijk veel reacties heeft losgemaakt bij de Turken. En dat je dan een jaar later deze film... Uh, wordt gelanceerd, voor, gemaakt voor 17 miljoen dollar... en hij trekt volle zalen, ook vandaag weer in Istanbul. Ja. Er wordt ongelooflijk veel over gesproken en heel veel over geschreven... ook omdat het controversieel is wat er te zien is. Ja, want je hebt het over neo-Ottomania, meneer Ergetch. Ja. Uh, ja. um, um, is dat iets wat alleen in Turkije leeft... of is dat ook onder Nederlandse Turken uh, een, een, een soort van, ja, uh, trend... Nou ja, je, je hoort en, en, en je leest en je ziet heel veel onder Nederlandse Turken... dat uh, de Ottomaanse geschiedenis toch echt iets van ons is. Hè? En zolang een bepaalde groepering um, niet claimt dat uh, een bepaalde periode van hen is... zal er ook geen tegengroepering zijn die zegt uh, dat ze zich daartegen afzitten. En je ziet in Nederland... En, en, en dat, dat lees je in sociale media, op forums... Dat, dat zie je overal... dat dit toch echt een stukje van ons allemaal is... die geschiedenis van het Ottomaanse, Ottomaanse Rijk. Ja. Nou, maar in die Turkije die veel... blijkbaar dus niet. In, in, in Turkije wordt dat blijkbaar dan wel geclaimd door een bepaalde groep. Ja, ik wel? denk dat... Men... Ik denk dat meneer Vermeulen daar een beter zicht op heeft dan ik. Hè? Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er groeperingen zijn in Turkije die, uh, die een bepaalde geschiedenis um, toch maar zich toetrekken. Van dit is van ons. En ja, je ziet als eenmaal een bepaalde groepering iets naar nou zich toetrekt, dat een andere groepering zich daar ook makkelijker tegen gaat afzetten. En je ziet dat in, in, in Nederland, zie je dat minder. Dan zie je nice. toch echt onze geschiedenis. Ja, ja. Bram, welke, welke groeperingen zijn dat dan in? Nou ja, kijk, hij, hij, ik, ik denk dat hij eigenlijk appelleert aan, uh, aan beide groeperingen, als we dat toch over groeperingen moeten hebben mm -hmm. in Turkije. Laten we zeggen, de, de, de, de nationalisten aan de ene kant, de, de ultra seculieren en aan de andere kant de gelovigen. Wat ik vanmiddag in de bioscoopzaal zag, was zowel... Uh, vrouwen zonder hoofddoek als met hoofddoek. Uh, oh. uh, de, ja, en dat, dat, dat is opvallend, aan de ene kant wordt er heel erg geappelleerd, bijvoorbeeld voordat de Constantinopel wordt ingenomen, wordt er gebeden, uh, wordt er geknield voor, voor Allah. Uh, van de andere kant zien heel veel nationalisten dit ook als hun geschiedenis, want dat is een groot moment voor, voor alle Turken. Dat was anders bijvoorbeeld rondom de soap waar ik het net over had, de televisiesoap waar heel veel gelovige Turken ontzettend boos over waren. Want in die soap was te zien dat de Sultan bijvoorbeeld dronk en dat hij nogal van de vrouwen hield. En heel veel gelovige Turken namen daar heel veel aanstoot aan. Deze film eh, valt volgens mij goed bij, bij beide kampen. Mm. Eh, waar die niet goed viel, eh, want dat heb ik inmiddels ook al kunnen lezen, is bij de Grieken natuurlijk. Want op de Griekse ja. website ja. Wordt, ja. Eh, ja, wordt flink de tekeer gegaan. Anti-Grieks, hij is racistisch, eh, mag in de Griekenland, absoluut niet worden getoond, eenzijdig, misleidend. Want ja, dit is kijk de verovering van, uh, van Constantinopel, is voor hen de val van ja, Constantinopel. Ja, ja, zeker. Maar hoe zit het met de historische um, uh, geloofwaardigheid van de film, uh, meneer is, is dat een beetje Klopt dat een ja. beetje eigenlijk? Ja, nou je ziet heel veel dingen die in de film uh, terugkomen, zie je ook in de geschiedenis. Hè. De bouw van het kasteel aan de Bosporus. Dat is, dat is iets wat gebeurt. Dus de allianties die het Byzantijnse Rijk en vooral de keizer probeert te sluiten met de paus en andere. Uh, je ziet ook hoe de sultan in elkaar zit. Hè. De geen moordlustig persoon, maar toch echt iemand die nadenkt en strategisch probeert te plannen. Maar ook in de films zijn kwetsbaarheid laat zien. Ja, en je ziet ook tijdens de belegeringen, tijdens de, de, de, de, de verovering, zie je dat er um, ook aan Turkse zijde heel veel slachtoffers vallen. En dat het Osmaanse Rijk, ik moet, ik moet spreken over de Osmanen, mm -hmm. um, dat, dat ze toch verschillende pogingen moeten ondernemen om het uiteindelijk, voor elkaar te krijgen, want het was niet um, ze kwamen, ze zagen, ze veroverden en, ze, en, en dat was het dan. Hè. Ze laten echt die strijd zien, want ja, Constantinopel was wel wat afgezwakt, maar nog steeds een ontzettend sterke, ja, had een ontzettend sterke verdediging. En ja, daar, daar hebben de Osmanen wel ontzettend veel moeite in moeten stoppen. Ja, ja, ja. Zag jij die nuances ook, Bram? Nou, ik moet zeggen dat ik ook wel wat nuances miste bijvoorbeeld. Ik, ik denk dat uh, in dit geval, het is een heldenepos, laten we vooropstellen. Dit is een, een, uh, de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar en deze in dit geval door de ottomanen. En dat zie je ook heel duidelijk in de film. De Byzantijnen, de christenen worden afgebeeld in deze film als eh, dronken, immorele schepsels, arrogant, onwetend. Al wat ze zeggen is, ach, die goddeloze Turken die kunnen ons toch nooit innemen. Hè. Keizer Constantijn VI lijkt eh, vooral bezig met, met grote feesten te, te vieren. Eh, vrouwen hebben eigenlijk geen enkele rol eh, in, eh, in het paleis van, van de keizer... behalve als, als hoeren of als hulpjes. Dus je kunt daar wel aan zien eh, dat, er, nou ja, dat er een voor één kant van het verhaal gekozen is... En ik denk dat het meest omstreden zijn toch wel aan het einde is... als de sultan dan eindelijk Constantinopel heeft veroverd... en de grote poorten opengaan en dan vindt hij daar een zaal vol bange eh, vrouwen en kinderen en die denken nu is het gebeurd en dan omhelst de sultan de kinderen en de vrouwen en dan zegt hij geen zorgen. Dat is overigens een quote die inderdaad eh, is, ja. is gezegd, geen zorgen, want u kunt uw religie beleven zoals u wilt en dan vallen ze hem bijna dankbaar in, in de armen. En ja, als je de eerste twee uur hebt gezien waarbij alle armen en benen in de lucht vliegen, dan is dat toch enigszins ongeloofwaardig. Ja. Nou, als, als ik daar iets over mag zeggen, mevrouw Powak. Ja, zeker denk uh, ja, meneer Vermeulen heeft het over... Hè, de, de, de, de vijand van de Osmanen worden afgebeeld als, als toch de ontzettend zwakkere. Nou, daar kan ik het een beetje mee oneens zijn. Hè. Zoals ik eerder zei, de film laat ook wel zien... dat er ontzettend veel slachtoffers vallen aan de Osmaanse kant. En je ziet ook dat um, ja, een van de hoofdrolspelers... ik mag zijn naam vergeten zijn... ook aan de Byzantijnse kant een ontzettend sterke rol heeft gekregen. Kijk, dat laat natuurlijk onverlet dat voordat je de film ingaat, je natuurlijk al weet hoe die gaat aflopen. Ja. Dus dat is... He, ja, he, dat hebben ze met historie. Ja, ja dus, dus ik bedoel, dat is gewoon de historie en, en, en we weten hoe het afloopt. Ja. En inderdaad, hij is gemaakt door mensen uit Turkije. Dus je, je zou zeggen, nou, en het is een film, he, het wordt enigszins geromantiseerd. Want er, er is ook een, een, een vrouwelijke hoofdrolspeler... Uh, die dan een romance heeft met een van de hoofdrolspelers aan Osmaanse Rijk. Nou, dat, dat is ja, een geromantiseerde uh, stuk uit het verhaal. Dus ja, ja, het is tenslotte wel een film en, en geen ja. documentaire. Ja. Oké, okay, laten we daarbij houden, behalve dat ik nog van jullie even heel kort wil weten... is het nou een aanrader of niet? Bram? Ja, je moet altijd gaan kijken. Je moet altijd vr. gaan kijken. Ja, ja. Super aanraden, zeker een gaan. En Vo vooral, uh, vooral ook Nederlanders. Uh, voor de mensen die in Nederland meeluisteren, vooral gaan. Oké, okay. dank jullie wel allebei. Dankjewel. Dan gaan wij voor de laatste keer uh, luisteren na naar uh, Mos. Maar uh, ik ga even praten met Marien Dorlijn, de zanger, gitarist die U hoorde uh, van de vier. Uh, want. Ik las jullie persbericht en daar stond heel prominent. De CD is opgenomen op een eiland, Vlieland. Waarom is dat zo belangrijk? Um, <laughs> nou ja, sowieso is, is Vlieland een heel leuk eiland. Om maar waarom op te... Vlieland? Ja, ja. Nou ja, we wilden, we wilden weg. En, en um, we doen een, een, een, een, uh, een andere band, zal meerder, eerder kiezen voor een studio-omgeving. Uh, en wij wilden eigenlijk heel veel dingen zelf doen. Ze hebben eigenlijk gewoon zelf onze eigen spullen aangeschaft. En uh, zijn daar gaan zitten en uh, opgenomen. gaan nemen. En, en, en hoe vertaalt zich dat in wat wij horen? Um, nou ja, kijk. Uh, je zou niet zo heel gauw misschien merken dat het, op, dat het een eilandplaat is. Op die, op die manier. Uh, geen ruis zee, Alweer ik laatste nummer, wat we zo gaan spelen, is wel heel erg op het eiland uh, geïnspireerd. En ook daar ook geschreven, ook echt. Uh, uh, maar we hebben daar overal opgenomen. En we wilden vooral een omgeving hebben, creëren... Of hebben waar we eigenlijk gewoon hard konden werken aan. Eh, dat je dus met alle neus aan één kant op uh, gericht staat. En um, ja, je zondert jezelf af. En dat is heel belangrijk, vind ik. Om, om, uh, in de studio kan je vaak nog wel heel makkelijk gewoon nog gebeld worden. Of je moet daar, daar nog even naartoe. En het is altijd vlak, vlakbij een stad of zo. En, en, en dit is gewoon, ja. Het is één boot heen. En, uh, je bent daar en klaar. <laughs> ja. Oké, okay, nou, je zei het laatste lied. Daar kan je, zou je het op kunnen horen. Ja. Um, laten we daar dan maar meteen gaan naar gaan luisteren. Naar Spellbound. Spellbound. Was dat het laatste liedje van het nieuwe album van Mos getiteld? Ornaments, dank jullie wel. Net terug uit Tunis, een kamerdelegatie heeft zich de afgelopen dagen op de hoogte gesteld van de veranderingen in Tunesië sinds de jasmijnrevolutie van een jaar geleden. En aan de telefoon heb ik nu Louis Bontes van de PVV en Mariko Peters van GroenLinks. Goedenavond, beiden. Goedenavond. Wat was de reden van het bezoek, meneer Bontes? Ja, we hebben de zogenaamde Arabische lente achter de rug. En uh, het werd tijd om te kijken wat de vorderingen uh, zijn. Ja. En of het verbeterd is de situatie in uh, Tunesië. Oké. Okay. En uh, ja, daarbij uh, kan ik uh, concluderen dat het land uh, van de regen in de drup terecht is gekomen. Oké, okay, gaan we het straks even over hebben. Maar dat was dus, u wilde kijken wat de vorderingen zijn. En hoe die, hoe die jasmijnrevolutie is uh, uitgewerkt. Mariko Peters, uh, kun je je echt een goed beeld vormen van een land als je een paar dagen doorbrengt? en met, neem ik aan tenminste, hoogwaardigheidsbekleders spreekt? Het is natuurlijk heel beperkt wat je in drie dagen kunt zien. We hebben ons best gedaan van ochtends vroeg tot avonds na... zoveel mogelijk mensen te spreken. Niet alleen hoogwaardigheidsbekleders, ook maatschappelijk middenveld... ondernemers, journalisten, onafhankelijke denkers. Dus je krijgt wel een indruk, in ieder geval veel meer... dan je hier vanuit de kranten of turend op het internet krijgen kan. Ja, ja, want wat heeft u dan in Tunesië gezien dat u nog niet wist? Nou, je krijgt uh, natuurlijk kleur, smaak, um, gevoel... bij de revolutie die ze daar hebben doorgemaakt. Uh, de zorgen die ze erover hebben. De enorme hoop en kracht uh, die er in de mensen zit. En... Um het is toch heel anders om te lezen over um, de grote islamitische partij... die daar zijn verkiezingen heeft gewonnen... dan om daar dat uh, partijhoofdkantoor binnen te stappen... naar boven te lopen en de grote spirituele leider te ontmoeten. Dan krijgt het handen en voeten kleur. en smaak. Je ziet wat voor mensen daar zitten, hoe, hoe ze zich die gedragen... of dat een warm gevoel is of een kilgevoel is. Je ziet het nieuwe parlement hier aan de slag... met wat voor faciliteiten ze aan de slag uh, zijn gegaan. Je bezoekt ook uh, een kliniekje waar weeskinderen worden opgevangen. Dat is, zulke dingen zijn onvervangbaar eh, vergeleken met kranten en andere schriftelijke dingen. Ja. En wat hebt u gezien in Tunesië dat u nog niet wist, meneer Bontes? Nou, ik, ik ben zaken te weten gekomen die, ja, die ernstiger waren dan wat ik had vermoed in eerste instantie. Ik heb met een aantal mensen ook gesproken, net zoals mevrouw Peters van GroenLinks... Ik heb een aantal uh, gesprekken gevoerd, maar ik heb daarbij ook nog uh, de bronnen weten te achterhalen. Dus het zijn niet zomaar verhalen. En ja, daar ben ik toch een, een tiental feiten uh, te weten gekomen. Uh, waarvan ik zeg van ja, je maakt me toch zeer uh, ernstig zorgen over. Ja, tien is, het, uh, tien is, is een beetje haar... veel, dus niet een lijstje. Maar wat zijn wat, die zaken die ernstiger waren dan u had gedacht? Noemen er nou, eens één een van? Ik zal het heel staccato kort noemen. Nee, op, je maar, niet, nou, noem er eens één een uh, van en wat uitgebreider dan. Er is een religieuze politie uh, wordt er uh, opgericht. Die is daar uh -huh. gisteren een vergunning voor uh, geweest, gegeven. Er is een tv-zender bestormd omdat er een, uh, een tekenfilm werd uitgezonden die uh, ja, wat, wat godsverastering uh, in zou houden. Hamas is op bezoek geweest werd opgeroepen joden te vermoorden en werd opgeroepen tot een, een kalifaat. Hamas is een terroristische organisatie. Nou, die werd daar met open armen ontvangen. Er is een journalist opgepakt voor een artikel in het krant waarbij een, vla, een vrouw schaars, wat schaars gekleed was. Die is gewoon gearresteerd daarvoor. Ja. Uh, journalisten waar we mee gesproken hebben, mevrouw Peters was het ook bij, bij dat gesprek, uh, die klagen, ja, die zeggen van onze internetvrijheid wordt aan, aangetast, ja. die komt in gevaar. Er is een Egyptische iemand, gast geweest die heeft opgeroepen tot vrouwenbestijdenis. Dus ja. dat is ook zo'n punt, hè? De, de positie van de vrouw in die, in die samenleving. Weet u wat, er, is, wat mij nou opvalt, meneer Bontes? En, en trouwens, dat, dat is ook voor uh, mevrouw Peters. Het lijkt wel of u twee hele verschillende reizen hebt gemaakt. Hoe komt nou, er, dat? Ik heb die, uh, ik heb, dit, dit zijn de feiten. En ja. Ik heb ze ook via de bronnen, via media, via kranten of via websites. Er zijn rellen geweest in de universiteit mevrouw over een mk dus, dus het zijn allemaal geverifieerde ja. Ja, feiten. Ja, mevrouw Peters? Ja, wat, wat, wat de grote vraag is natuurlijk... Um, hoe moet je dit duiden, hoe valt het in een grotere plaatje? Je kan um, door een koker kijken naar losse incidenten... waar je in de eerste plaats uh, mensen zichzelf zorgen afmaken. Sommige van de incidenten die de heer Bontes noemt, herken ken ik. Andere heb ik toch een andere versie van meegekregen. De, kwestie, de vraag is, um, is het een trend... Of uh, zijn er voldoende krachten in de samenleving... die een uh, totaal andere trend kunnen afdwingen met elkaar? En uh, als ik uh, de politieke leiders van de verschillende partijen... die nu in de coalitieregering zitten spreek... als ik de hele scala uh, aan vertegenwoordigers van het middenveld uh, zie... wat we langs hebben gekregen, de journalisten spreek... dan zijn die afwegend, hoewel ze zich over losse dingen zorgen maken... hoopvol en absoluut niet van plan de revolutie van zich af te laten pakken. Dan zien ze dat de vrijheid die nu in hen is gegeven, hen tot dingen in staat stelt... om een land op te bouwen, een grondwet te schrijven... die de mooiste van de hele Arabische wereld moet worden... om een, um, een rol in de internationale politiek te gaan spelen... om um, pluri pluriformiteit ja. uh, in te richten... die... Um, Haaks staat op, als je op de, de, de, de, de vernauwde blik die je krijgt als je alleen maar blijft kijken naar losse incidenten. Met andere de woorden, vraag meneer. Is, Sorry. Hoe zal het zich ontwikkelen? Ja. En ben je bereid dat af te wachten? Of uh, keer je je nu af uh, en, en wil je niet meer te weten komen? Meneer Bonders, is dat het grote verschil tussen u beiden? Dat u uh, het de, uh, als een trend ziet en dat mevrouw Peters het als incidenten ziet? Ja, ik zie het echt als een uh, rode draad. Het is een aaneenschakeling waarbij steeds weer die, uh, die Enada-partij... Uh, dat is de grootste partij uh, die uit de verkiezingen gekomen is... met die ideoloog uh, Canussi. Die komt steeds uit, als rode draad uh, uit de bus. En uh, ja, het zijn geen rolstaande incidenten. Het is gewoon een, een trend en je ziet het uh, uh, zich verergeren. En het gaat, het gaat steeds verder wat dat bericht van die religieuze politie... die kwam gisteravond kwam die via een VN-rapport bij ons uh, binnen... Dus het is zeg maar weer een, uh, ja, het zwaartepunt uh, op, op het laatst van de reis. Want dit is een hele zware maatregel natuurlijk. En dan kan ik het geen incidenten benoemen. Het is een rode draad. En die rode draad is uh, Tunesië islamiseerd in rap tempo verder... Ja. En dat is een groot probleem. Mevrouw Peters? Een van de mooie dingen vond ik dat uh, in Tunesië een ontzettend actief maatschappelijk middenveld um, uh, wij daaraan troffen. Niet alleen maar van na de revolutie, gedeelte ervan bestond ook van voor de revolutie. En um, hele actieve vrouwenclubs zijn we tegengekomen, culturele clubs, uh, mensen die zich inzetten voor de journalistieke vrijheden, nieuwe kranten oprichten, blogs... Um, er zijn ook andere clubs die uh, in opkomst zijn. De Islam, islamitische organisatie is lang onderdrukt geweest tijdens de dictatuur van Ben Ali. Daar wil niemand naartoe terug. En ook die uh, verenigen zich. En wat gisteren is gebeurd is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken of Justitie een vergunning heeft afgegeven voor ook zo'n civil society, maatschappelijk middenveld, organisatie die zich inzet voor de goede zeden. Mm. Dus dat is een islamitische club met waarschijnlijk hele conservatieve kijk op het leven. Kijk, dit springt nu allemaal op. Welke rol het gaat spelen, uh, dat moeten we nog zien. Maar het is uh, natuurlijk een groot goed in de democratie... dat mensen zich kunnen verenigen, anders dan in een dictatuur. Dat je uh, geen censuur oplegt met wat voor kleur uh, hun boodschap heeft. En uh, de leiders die we hebben gesproken, die zijn vast van het land, dat zeggen ze, en we moeten ja. aan hun woord houden... dat ze zo'n pluriforme samenleving eh, willen bewerkstelligen... Okay. in de wet en met de daad. Ik zat het samen als dat u ziet, de, de, de, laten we zeggen, de kansen... en de positieve dingen van de ontwikkelingen. De heer Bontes vindt van de regen in de drup geraakt. Laatste vraag aan u, meneer Bontes. Wat is het nut van zo'n bezoek eigenlijk voor Nederland? Nou, het nut uh, voor Nederland is... Uh... Hoe ga je om met, met, met dit land? Hè? Ga je verder nee. investeren? Want het is, het is, economisch is er ook veel aan de hand. Uh, er is toerisme, was dat toerisme geweest? Maar dat is ja, in feite, is dat een, een aflopende zaak? Ik heb ja, maar wat, dat, wat hebben wij eraan, Wat hebben wij eraan, ons burgers van Nederland, dat uh, u van ons geld daar naartoe gaat, zou ik maar zeggen? Om dus een... nou, ik, kan, ik kan de burgers informatie, uh, van informatie voorzien. Uh, ik kan investeerders van informatie voorzien. Bijvoorbeeld, er, is nu in, uh, er zijn problemen met de havens in Tunesië. Ik zou de, het havenbedrijf van Rotterdam van advies kunnen voorzien. Ik zou burgers die willen investeren in Tunesië van advies kunnen voorzien. Okay. Ik kan informatie geven aan u nu. Ja. Dus ja, ik vind de Nederlandse burger... Moet niet, uh, uh, ja, uh, die moet zo maximaal mogelijk van informatie worden voorzien. En dat kan uh, door middel van zo'n bezoek wat wij gebracht hebben. En daarom is het ook zo handig om uh, het allemaal van twee kanten te, te horen, inderdaad. Hartelijk dank. Ik, uh, ik weet dat u ademhaalt, mevrouw uh, Peters, ja. uh, om nog wat te zeggen. Maar ik moet het helaas afronden. Dank allebei uh, voor uw uh, verslag van uw uh, reis naar Tunesië. Het is 5 voor 12. Nederlanders eten veel te veel zout, zagen we vandaag in ieder NOS-journaal. En telkens kwam deze zinsnede voorbij: Zoete drop, meestal veel zouter dan zoute drop. Ja, zoete drop is dus zouter dan zoute drop, zeggen ze in het journaal. Hoe kan dat nou? Pierre Wind is kok, smaakexpert en bedenker van de dropsoep. Jawel, Pierre, hoe kan dat? Ja, ik moet wel even bij zeggen dat uh, iets genuanceerder ligt. te uh, opmerking <lacht> dat, dat, dat het NOS-journaal dat doet. Uh. Want het is namelijk zo van. Uh, je praat, zeg maar, dat gaat eigenlijk over dat natriumzout. Uh, mm -hmm. Maar in, in drop zit eigenlijk zout, Dus een hele andere werking, ook minder slecht. Maar als je gewoon sec kijkt, dan zit er uh, in zoete drop, zit er, uh, volgens de zit daar uh, meer zout in. Maar, maar, alleen, maar alleen als er zoete drop staat. Dus het uh, is een best wel ingewikkeld verhaal. Want als ik niet meer snap, moet je het zeggen. Nee, ik snap <laughs> maar, maar, het niet. Oh, want in normale drop, en gewoon in allerlei drop, zit minder, er zit, er zit minder zout in. Maar je hebt, dus, je hebt zoete drop, je hebt zout drop, je hebt Engelse drop, en nou, je hebt allemaal verschillende soorten dropsoorten. Nou, Alleen in zoete drop, zit, als er echt zoet op staat, dan zit er dus meer zout in. Waarom? Als je namelijk uh, de suiker weghaalt, dan proef je het zout eerder. Dus het is een tegenover. En waarom heb je dan de logische vraag... waarom moet het überhaupt zout in drop? Nou, dat heeft te maken met het vocht vasthouden. Het helpt tegen uitdrogen en het conserveert. Oké, okay, maar wacht even, wacht even. Want ik probeer te begrijpen. Dus als je het suiker uh, uh, weghaalt... dan proef je het zout eerder. Met andere woorden, ja. als het dus zoet moet zijn... en je er suiker aan toevoegt... dan proef je minder zout. En zout is een smaakversterking. Dat heb je weer nodig om het zoet te proeven. Mag ik het dan zo samenvatten? Zeg maar ja, want we uh, uh, hebben we niet altijd. tijd. Nee. Uh, okay, ja. Het, het zout heb je, nodig, het, dan heb je nodig om het vocht vast te houden, hè, om in dat mengsel, okay. het helpt tegen uitdroog, anders droogt het te snel uit, en het conserveert. Dus het heeft een, en daarbij is suiker namelijk, die, die vervlakte een beetje, dus dan heb je weer zout nodig. Wat jij zegt, dat klopt wel. Maar het, het is wel zo, wat de fouten was eigenlijk van deze quote, is dat het, het is een totaal ander zout dan salmiakzout. Dus we hoeven we ons helemaal geen zorgen te maken over die drop? Dus is helemaal niet zo nou, slecht. Nou, nou, nou, nou, nou. Oh. Eh, Het is wel <laughs> zo grappig namelijk, eh, vanwege de, eh, de zout is slecht vanwege de, de, de, de hoge bloed. Ja. Dat is niet de zout in deze drop, maar dat is juist de zoetstof die dat veroorzaakt. Dus de drop is niet zo goed voor je. Maar ik okay. komt niet door het zout van wat ze in de drop gebruiken meestal. Oh, dat denk ik toch weet toch nooit wat je moet geloven eigenlijk. Ja, maar met niet... met, met persier, ze zeg, daarom gestreid ik al jaren voor. Kom nou eens met een duidelijke etikettering die wij met z'n allen snappen. Want ik snap die ja. zelf ook nauwelijks. Oké, okay. goed. Heel kort, wat is, welke drop is lekkerder voor de soep, zoet of zout? Nee, dan moet je naar de zouten erop, uh, zo min mogelijk suiker, want ik gebruik vaak uh, puur salmiak. Oké, okay, dat was Pierre Wind en dit was het oog. En morgen zit hier Chris Keijnen. Ik wens u nog een goede nacht. steen. <middels> <middels>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 Dit is Radio 1.